Goedemiddag, ik ben Kasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er heeft nog een bekend gezicht uit Politiek Den Haag aangekondigd... dat ze na de verkiezingen niet terugkomt. PvdA-leider Adje Kuiken staat komende november niet op de kieslijst. En dat is best wel een verrassing, zegt mijn collega Wilco Boom in Den Haag. Ja, dit komt inderdaad uh, heel onverwacht. Kuiken is al lang Kamerlid. Sinds april vorig jaar ook politiek leider van de PvdA. Je weet misschien nog, ze volgde toen Lilian Ploemen op... die ook onverwacht stopte. Ja, En er gingen in Den Haag... Eigenlijk geen geruchten dat Kuiken van plan was om te stoppen als Kamerlid. In het AD zegt ze overigens niet uit te sluiten dat ze na de verkiezingen en de formatie nog weer terugkeert in de politiek. Maar dan in een andere functie als minister of als staatssecretaris dus. Maar daar wil ze op dit moment niet verder over speculeren. Een Nederlandse man van 21, die in Italië werd gezocht voor het doodsteken van zijn vader en een familievriend, is opgepakt. De jongen zou woensdag na zijn actie in verwarde toestand het bos zijn ingevlucht. Vandaag werd hij door de politie gevonden in een kerk in de buurt. Een Britse verpleegkundige moet de gevangenis in voor het vermoorden van zeven baby's en zes pogingen tot moord. Dat heeft een jury besloten. De 33-jarige Lucie L. werkte op de intensive care in een ziekenhuis in Chester en werkte vooral s'nachts met de vroeggeboren baby's. De verpleegster doodde haar slachtoffers op verschillende manieren... in de hoop dat het niet op zou vallen. De jury heeft haar schuldig verklaard. De rechter besluit binnenkort welke straf Lucie L krijgt. Wie vandaag zijn 29e Lowlands-bandje heeft opgehaald... voor een weekend in Biddinghuizen is Stefan. Hij heeft er niet één keer gemist. En dit jaar is voor hem extra speciaal. Het is fantastisch hier. Het is echt ja, een warm bad waar je in terechtkomt. Bijna letterlijk nu ook met dit weer. Maar dit is wel een bijzondere editie voor mij, want het is voor het eerst dat mijn dochter Sileas meegaat. Hallo. Dus uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik ga straks mijn auto niet meer terugvinden, want die is al uh, bruin waarschijnlijk door al het stof. Maar uh, het ziet er wel een beetje bekend uit, zoals de eerdere jaren. En dat is ook wel fijn. Kamperen is trouwens niks voor hem. Hij rijdt vanavond gewoon terug naar Utrecht... en morgenochtend weer vroeg naar Biddinghuizen. Heb ik nog het weer voor je? Op steeds meer plaatsen zon vanmiddag. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Een graad of 25 en maximaal 28 graden in het zuiden. Morgen ongeveer hetzelfde. Wel meer kans op regen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Just rest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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Zomerhit. En. En. En. T'accueillant pour une cerise Pour un baiser, Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée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 Feeling for you Falling through the hours, stuck inside my blue mind Never wanna lose time, never get enough I don't know what it means, but I know you're Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dimissionaire kabinet wil voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt. Dat zei premier Rutte op zijn eerste persconferentie na de zomer. Het Centraal Planbureau waarschuwde er gisteren voor... maar volgens Rutte liggen er verschillende opties op tafel om er iets aan te doen. Voor het eerst sinds het begin van de corona-uitbraak in 2020... ligt er niemand meer in Nederland met deze ziekte op de intensive care. Het landelijke coördinatiecentrum patiëntenspreiding zegt dat het gaat om een momentopname. Op de verpleegafdelingen is juist een lichte stijging te zien van het aantal aantal coronapatiënten. En de politie in de Amerikaanse staat Georgia onderzoekt bedreigingen... tegen mensen die een rol hebben in het proces tegen voormalig president Trump... zoals de openbaar aanklager. Op rechts extremistische websites zijn hun foto's en persoonsgegevens... en dreigementen gepubliceerd. Het weer geregeld zon. Vanavond is het nog lang warm. Het blijft vannacht boven de 20 graden. Met in het westen kans op een bui. ZFM Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Like it didn't happen The way that your lips move The way you whisper slow Het FM, met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Subway de <middels> leek zijn So lonely and all